Twee uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Woningcorporaties roepen de Eerste en Tweede Kamer op... om nog eens goed te kijken naar de plannen van minister Blok voor de woningmarkt. Blok wil de corporaties een verhuurdersheffing laten betalen... oplopend tot 2 miljard in 2017. Dat geld moeten ze terugverdienen met extra huuropbrengsten. Maar de corporaties zeggen dat ze zeker 10 jaar nodig hebben... voor er geld terugkomt. Dat gaat ten koste van de bouw van nieuwe huurhuizen... Ook staan er banen op de tocht omdat de corporaties zich gedwongen voelen om te bezuinigen. Zo verwachten de 23 woningcorporaties van de vernieuwde stad dat er 5000 van de 30.000 banen verdwijnen. New Yorkers kunnen suikerhoudende frisdranken blijven kopen in bekers groter dan een halve liter. De rechter heeft op het laatste moment een streep gehaald door het verbod op de bekers. Dat zou morgen van kracht worden. Maar de rechters noemen het verbod willekeurig. Ze geldt niet voor alle horecagelegenheden en voor alle zoete, alle zoete dranken. Het plan om de grote bekers te verbieden komt van burgemeester Bloomberg... die iets wil doen aan de zwaarlijvigheid in zijn stad. Frisdrankfabrikanten, belangenorganisaties en horecaondernemingen in New York... stapten daarop naar de rechter. Het KNMI waarschuwt dat het langdurig kan sneeuwen in het zuiden. Voor Limburg en het zuidoosten van Brabant is de code oranje afgegeven. De meteorologen verwachten dat dat sneeuwen gestaag doorgaat tot morgenmiddag. Intussen zijn in Noord-Brabant de eerste ongelukken gebeurd als gevolg van de sneeuw. Op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven reden vier personenauto's en een busje in de sloot. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat was er vooral blikschade. Vanwege de verwachte sneeuw laat de NS in Zuid-Nederland minder treinen rijden. Het weer vannacht lichte tot matige vorst. In het zuidoosten dus veel sneeuw, mogelijk tot morgenmiddag. In het noorden is het zonnig, het wordt min 2 in Limburg... en plus 1 in het noorden en westen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Dallinga. Nog twintig minuten. Nog tien. Nog vijf. Ja, Tijdens sommige lessen keek ik telkens op mijn horloge... en verlangde ik naar de pauze of het tussenuur. Maar soms, soms ook vergat je gewoon de tijd. Dat was bijvoorbeeld zo bij natuurkunde... Meneer Van Dijk. Hij had humor, had duidelijk plezier in zijn werk. Hij kon het vak goed uitleggen, had geduld. Ja, meneer Van Dijk, dat was mijn favoriete leraar. In Casaluna ging het er al over. Wij gaan erop door. Wat zijn uw herinneringen aan meesters, juffen, leraren, docenten? Wie is of was uw favoriet... En wie mag of mocht u niet zo? U kunt straks uw verhaal delen door te bellen en mailen. Dat kan nu al nacht.eo.nl of Twitter met hashtag ditisdenacht. Zometeen eerst een gesprek met minister Bussenmaker van Onderwijs... over een grote onderwijstop waar zij deze week gastvrouw van is. Hij is geen held, tenminste iedereen telt... maar uit zijn beste blijven staan. Zijn gang, Hij kleurt wel best bij de hand. Hij kan een beetje van de wereld aan. Weet niet waar hij woont, maar soms zit hij naast me. Ineens zit hij naast me, buiten op de trap. Pas tien en geen vrienden, en heel vaak gepest. Maar dat geeft hij niet toe, hij geeft je een grap. Als ik het schoot blijf. op mij, zoals ik was, dan wil ik helpen, ze kijkt naar mij was ook nooit de leukste van de klas en dan zegt hij je nu dan wat maak je er nu van ik zag je nog gisteren op tv je leek er niets van te snappen maar des te harde je grappen. en daar word je niet echt veel gelukkiger mee maar als ik het schop Gisteren weer zitten vroeg me af wat je deed Ik zeg gewoon een beetje praten met een jongen die het allemaal weet Praten in jezelf zoals dat heet Ik ben geen held, tenminste iedereen die telt maar ik doe mijn best te blijven staan. Wat ik schreeuw lijkt niet slecht. Maar wat ik schrijf, ben ik echt. Zo kan ik een beetje van de wereld aan. En als ik het schoon blij opkomen, moet iedereen lachen. Als ik het schoon. Goedemiddag en schoolplein. Hoe word je een topdocent? Die vraag die staat centraal op een grote onderwijstop... die woensdag en donderdag in Nederland wordt gehouden. Er doen twintig landen aan mee. En minister Jet Bussemaker, zelf oud-docent, is gastvrouw. In Dit is de Dag vroegen Thijs van der Brink en Elspet Gutteke aan Bussemaker... wie vroeger eigenlijk haar favoriete leraar was. Ja, dat was mijn uh, lerares Nederlands op de middelbare school. Uh, Lydie Cohen, toevallig de vrouw van uh, Job Cohen. Echt waar? Ja. En uh, die was mijn klasselerares, twee jaar. En uh, daar had ik een hele goede band mee. Die heeft mij echt uitgedaagd om nieuwe literatuur uh, te ontdekken. En uh, dat uh, te analyseren en ook de discussie te voeren over wat nu eigenlijk uh, wel of niet literatuur was. Ik heb met haar ook een heel interessant emancipatieproject opgezet toen op de middelbare school. Om meisjes en jongens bewust te maken van uh, wat ze eigenlijk wilden gaan doen en wilden gaan studeren. Nou ja, maar dat was meer een één-op-één contact dan dat ze in de klas nou zou zo, uh, lopen. Ja, of ook in de klas. Ja, ook, ja? Ook, ook. Ze was heel actief in Toen de Royale Vrouwen. Uh, dat dat en, hoefde je op school niet te horen, neem ik aan nee, wel? Nee, maar het grappige was wel... Nee, dat hoef je op school helemaal niet te horen. Maar je merkte wel dat, uh, dat was begin jaren zeventig... dat dus de meisjes en jongens, ook in mijn klas... nog heel stereotyp dachten over uh, wat ze later wilden worden. De jongens wilden allemaal astronaut worden... en de meisjes wilden allemaal modeontwerper worden. We kijken nu, we willen meisjes bijvoorbeeld naar technieken. Ook jongens, want we hebben enorm tekorten. Ja. Nou, die discussie hadden we toen eigenlijk ook al. En dat was leuk, deden ook een aantal andere leraressen, leraren... Aan Mee. Dus ze zeiden, laten we daar eens nou in de gewone les eens even aandacht uh, dat aan Dat regelde u dan met uh, mevrouw Cohen? Ik was voorzitter van de Leerlingenraad, dus Kijk, uh, ik had dat uh, enige, ja. enige invloed uh, toen al. Heeft, maar u... vooral de lessen die ze me heeft gegeven zijn me zeer dierbaar ja. geweest en zal ik ook niet vergeten. U heeft tegenwoordig vast allemaal objectieve criteria waaraan een uh, docent moet voldoen om goed te zijn. Als, als u naar die criteria van nu uh, kijkt, voldeed zij daaraan? Ja. Wat, wat maakt iemand tot een hele goede docent? Um, het maakt een docent tot een goede docent. Vooral als het iemand is die zich verdiept in, uh, in leerlingen. Het gaat en om het contact, hè? He? Het gaat niet uh, om dat je een goede les top hebt, als ik het ja, goed ook, op hebt? Ja, ook. Kijk, je ziet bijvoorbeeld in Finland, wat dan als een heel goed voorbeeld bekend staat. Ze hebben uh, leraren een hele goede opleiding. Dat willen we in Nederland ook. Dus meer uh, docenten met een uh, masterdiploma voor de klas. Um, maar da dat is niet genoeg. Want soms zeggen studenten of leerlingen, wat ze een goede leraar vinden... is vooral iemand die begeestert, die ze Uitdaagd, mm. Die je een verhaal met passie en op verschillende manieren kan vertellen. En wel op zo'n manier dat je het als kind kan uh, begrijpen of als student. Was ja, u zelf een goede uh, docent, want u heeft ook lesgegeven. Ja, ik heb heel lang lesgegeven. Ja, ik geloof dat ik, uh, als ik de beoordeling uh, bekijk, die ik altijd kreeg, dat ik wel een goede docent. Uh, Kregen die van, was. De of van, de... van de studenten? Van ja, ja, de studenten. Uh, je moest okay. na elk vak moesten ze invullen wat ze ervan uh, vonden. De studenten dan voor vonden u? mij, nou, ze vonden mij vaak wel wat streng. Oh. Maar ze waren er altijd achteraf heel erg blij mee, want ze zeiden altijd dat ze heel erg veel geleerd uh, hadden. En dat is volgens mij precies waar ze naartoe uh, moeten. Dat we um, studenten en leerlingen meer uitdagen. Want zoals ik net al zei, we zijn in Nederland heel goed om alle kinderen erbij te halen. Ja. Maar we zijn niet goed om uh, studenten en leerlingen uit te dagen. Ik ben ook een tijdje nog bestuurder in het onderwijs geweest. En wat mij opviel, ook bij de gesprekken die ik nu met studenten voer... dat ze heel vaak zeggen dat ze te weinig uitgedaagd worden. Dat eigenlijk het niveau te veel aangepast wordt aan ongeïnteresseerde studenten ja. die er ook uh, zijn. En deed u dat ook al? En, uh, nee, ik denk dat ik wel uh, redelijk uh, kritisch was. Maar ik denk achteraf, ik had misschien nog best wel eens kritischer uh, kunnen zijn. Kunnen zijn. Ja. Door te zeggen, ja. als je niet geïnteresseerd bent, je hoeft daar tenslotte niet te zitten. Nou zit Nederland ook altijd een beetje in de middenmoot... als het gaat om top uh, qua prestatie, qua onderwijs. Hè? Heeft dat ook te maken met, met de inzet van docenten? Dat we niet hoger scoren, dat we niet boven in oh, de lijstjes nou ja, bovenaan staan. Ja, nou ja, maar laten we vaststellen dat we uh, niet ontevreden hoeven te zijn over hoe we scoren. Want we zijn het elfde onderwijsland uh, van de wereld. Dus we doen het op heel veel punten heel goed. Kijk ook naar de universiteiten vorige week weer. Maar dan stonden we niet oh, in de top 50, hè? Nee, maar we staan wel bij de top 100 met vijf universiteiten. Ja. Dat is net zoveel als Duitsland. En je kan je wel gaan uh, vergelijken met Stanford en Princeton en Harvard. Maar als je weet hoeveel privaat geld daar naartoe hmm. gaat. Dan hebben wij wel een heel andere doel. Toegankelijkheid. Ja. Hè? Ons, zelden is hoog onderwijs zo toegankelijk als in Nederland. Nee, maar heeft het met de kwaliteit van docenten te maken dat we nog niet aan de top staan? Of heeft dat met andere factoren te maken? Nou, ik denk dat de kwaliteit van docenten eigenlijk op alle onderwijsniveaus uh, nog wel een tandje bij. We hebben in tijd van tekorten bijvoorbeeld uh, makkelijk toegestaan... dat onbevoegde docenten ja. voor de klas uh, gingen staan. Daar willen we nu echt mee breken. Dat kan ook. Want uh, uh, we hebben meer ruimte. Uh, dus we willen nu zeggen, echt elke docent moet bevoegd zijn. En liefst een aantal moet ook hoger opgeleid zijn. Bij de PABO's hebben we nu een aantal heel interessante academische PABO's. Waarmee mensen opgeleid worden om ook meer te kunnen reflecteren. Met meer wetenschappelijke kennis. En daarmee ook bij uitstek geschikt worden om zowel docent te zijn... Als goed, deze week is dus die grote internationale onderwijstop. U wilt van uh, leerkrachten betere professionals maken. Dat is maar goed ook, want ze zijn niet altijd bepaald een rolmodel. Vroeger was je als leraar de baas. <lacht> Tegenwoordig is het vragen naar huiswerk alleen mogelijk als je kogelvrije kleding draagt. En staat s'avonds je auto op vier kratjes. Uh, ik had echt het gevoel dat ik moest stoppen met het onderwijs. Dat echt tegen een burnenauto aan, hoor. Echt, ik werd uitgelachen, ik werd bedreigd, ik werd bespuugd. En dat waren dan alleen nog maar de mededocenten. Soms vraag ik mij af of jij eigenlijk nog wel iets wil leren. Ik bedoel, je komt te laat, je zit te klooien... en je bent vooral een storende factor voor alle anderen in de klas... die zich wel willen concentreren. Maar ik zeg je nu alvast, als jij niet heel snel je attitude verandert... ja, dan ga ik op zoek naar een andere wiskundeleraar. Ja, de leraar als een machteloos sulletje die zich aan alle kanten laat piepelen... dat is een beetje het imago soms. Ja, nou ja, weet ik niet. Uh, ik zie ook wel heel veel docenten die gewoon echt heel gepassioneerd met hun vak uh, bezig zijn. Maar inderdaad, je moet wel laten zien als uh, docent uh, wie de baas uh, is. En dat begint al uh, bij de basisschool. En dat doe je, dat is ook best moeilijk. Uh, orde houden is natuurlijk een, echt een enorme uitdaging voor docenten. En dat moet je eigenlijk doen. Dat zie je ook bij goede docenten. Die doen dat vanzelfsprekend. Die hebben daar niet lineaal uh, voor nodig. Uh, of een grote mond, maar een klein beetje stemverheffing. Natuurlijk gezag. Gewoon. Uh, uitstraling mm -hmm. is dan al voldoende. Ja, Peter Schok? Ja, dat is, ik denk dat dat een heel goed uh, punt is. Hè? Die authenticiteit uh, van docenten, van leraren, van leerkrachten... ook op de basisschool, waarin ze uh, van nature iets laten zien... Van, uh, van wie de baas is, maar ook uh, wie je wil helpen, zeg maar. Ja. En uh, dat, dan, dan krijg je prachtige wisselwerking tussen, tussen leerlingen... of studenten en hun docenten. Ja. Wat, wat gaat er deze week nou heel concreet gebeuren? Nou, er komen um, delegaties, uh, vaak onder leiding van een onderwijsminister... uit 20 onderwijslanden. Zeg maar de G20 van het onderwijs. De meest onderwijsbepalende uh, landen. En daarin gaan we met elkaar praten. Hoe kunnen we nou het onderwijs verder verbeteren? Wat is daarvoor nodig en wat kunnen we van elkaar leren? Nou, een van de dingen waar ik graag nog meer van wil leren... is het beoordelen van docenten door elkaar. Het veel meer bij elkaar in de klas kijken. Mm. Peer review uh, noem je dat, in uh, Finland hebben ze goede ervaringen mee. In de hoop dat ze elkaar verder kunnen helpen met tips. Ja, en dat je ook... Kijk, je moet goed onderwijs geven... is ook steeds reflecteren op je eigen handelen. Waarom doe je dingen zoals je doet? Doe je het goed... Uh, kan je het beter doen? Hoe doen anderen het? En um, je ziet dat veel docenten, die, die hebben toch een beetje zeg maar, een heg om hun klaslokaal gemaakt. En dit is mijn klas, dit is mijn professionaliteit. En die professionaliteit is ook heel belangrijk. Mm. Maar die wordt wel beter als je ook eens kritisch naar elkaar kijkt. Nou, dat is een van de thema's uh, waar we komende week met elkaar het gesprek over aangaan. Thijs van der Brink en Elsbeth Gutteke in gesprek met onderwijsminister Jet Bussemaker. Woensdag, dan start dus een grote internationale onderwijsstop in ons land en de minister die is de gastvrouw. Ik ben benieuwd naar uw ervaringen met meesters, juffen, leraren, docenten. Wie is of was uw favoriet? Wie kan of kon u wel schieten? Wat maakt volgens u nou een docent een hele goede docent? Laat het weten, u kunt mailen nacht.eo.nl Gebruik Twitter, hashtag nacht. of beter nog, bel 0800-1121. Remember the days of the old schoolyard We used to laugh a lot Oh, don't you remember City. Stevens, en old school yard uit 77. Aad Zonneveld, goedenacht. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Uit de mooie stad achter de duining. Ik wist dat je het ging zeggen. <laughs> ja, dat is een gimmick, hè? <laughs> ja, hartstikke leuk. Nou, he, ja. Hey, wat zijn jouw herinneringen aan het schoolplein? Het schoolplein? Ja. Nou, niet zozeer het plein, maar meer in de klas. Maar oké, okay, nee, omdat het werd bezongen in het liedje zojuist. Oh, sorry, dat wist ik even. Hm. Nou, ja. ik heb verschillende goede herinneringen, en, maar ik wil het op eentje beperken. Ja. En, <coughs> sorry, dat was mijn laatste leraar op de avondschool. Ah. En die was maar een paar jaar ouder dan ik, Diko de Groot, uh, ook een aangenees. En daar kregen we scheikunde van, uh, wiskunde, uh, werktuigkunde, uh, taal, uh, en rekening en dat soort dingen. En ik hoefde nooit uh, mijn huiswerk te maken want dat was in de andere school, al achter de rug. En dat maakte ik gewoon onder de les. En ja, het klikte van het begin van dat, ja, dat ik les van die man kreeg. En ja, hij kwam altijd even bij me staan. En dan was het heel hard, We benen op stap geweest en zo. Ik ben naderhand nog één of twee keer met hem op stap geweest. Maar wacht, wacht maar, even hoor, was u het lievelingetje dan? Dat u je huiswerk mocht maken in de klas? Nee, dat, dat mocht, of mocht iedereen zien, dat, dat. Ja, dat, dat deed ik automatisch. Ik zet er gewoon goed op. En eh, dat huiswerk, nou, dat heb ik nooit thuis gemaakt. Dat maakte ik wel onder ja, ja. En daar was ik heel graag klaar mee. En u bent nou. dus met hem gaan stappen, zei u. Ja, een paar keer, ja. En dat was heel gezellig. En het, het, het leuke was, ik, ik weet nog dat de reden hoor. Toen speelde ook in, in, in, op die, op die, in die tijd speelde die beroemde film van Paul Newman. The Long Hot Summer. Oh, ja? Ik heb er meerdere, meerdere films gemaakt natuurlijk. Ik weet niet of er iets van voor kan stellen, Van Paul Newman. Nee, niet echt. Nou, de pol <lacht> ja, <lacht> <lacht> misschien wel een honderd filmpje gespeeld. Nou, een hele aantrekkelijke man voor een vrouw dan. <laughs> en dan leek je spreekend op. En het leuke is nog van de, daarvan... dat eh, ik heb nog steeds contact met hem... en ik ben er ook een keer bij hem thuis geweest. En laatst gaat het lichamelijke wat minder met hem. Maar ja. Ik denk dat hij toch 75 is of 76. Maar hoe lang is het geleden... dat nou, u les van hem kreeg? Oeh, ik was al in de twintig van... Ja, ik, ik bleef doorleden van de, van de bouwsector en zo. En, uh... en, en hoe lang is het dan geleden jaartje of tien? Nee, man. natuurlijk niet. Even <laughs> vertellen. <laughs> ik ben, hey, vertel ik ben eens. al een aantal jaar gepensioneerd. Uh, kijk, in, in, pak weg. Uh, 40, 45 jaar. Okay, dat was een complimentje. 40, 45 jaar geleden. Zo. Ja. En, maar het, het leuke is ook... mijn dochter en mijn zoon hebben ook best van hem gehad. O? Oh. Ja, dat zijn heel leuke dingen. En ik heb ook toen, toen de tijd... heb ik uh, shirts en broekje gehad... en voetbalschoenen van Ado de toen de tijd. Dat heette toen nog enkel maar Ado. Ja. Die heet dat geloof ik echt. En laag geloof ik Ado. Maar goed, nee... Hij was toen de tijd was hij ook speaker daar zo. Dat hij dus de, de, de, de mededeling omriep. Eh, om, om, dus. maar, maar, maar Aad, hoe, hoe, hoe ontstaat zoiets? Dat, je, ja, vriendschap, dat er een vriendschap ontstaat tussen een, een, een leraar en een leerling? In jouw geval dus vriendschap met, met die Nico? Ja, ik weet niet. We mochten elkaar, we lagen elkaar. En ja, we, we schelden ook bijna... In vergelijking met de rest van de klas... scheelden we niet zo gek veel. Ja, want hij, hij was jong dus. Ja, hij was maar ja. vijf of zes jaar ouder dan ik. Ja. En, en Aad, mag ik je vragen, stel nou dat het een vrouw was geweest. Hè? Geen Nico, ja. maar uh, Nicole bijvoorbeeld. Uh, en dat klikte ook heel goed. Je was toen uh, dus, dus nog hartstikke jong, je zat uh, op school. Uh, was je dan ook een vriendschap aangegaan als, als, als zij dat had gewild? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, waarom niet, denk ik. Nee, misschien uh, om, om, omdat je dan uh, verhalen krijgt. Oh nee, maar dat was helemaal geen, geen probleem, joh. Dat was helemaal geen probleem. Het was gewoon ja, een, een, een, een toffe gozer was dat gewoon. En ja, er ging met iedereen geen juffrouw vrij om. Ik bedoel, het was helemaal geen strenge meester. Zoals je misschien uh, uit de oude tijd misschien uh, kan herinneren. Oh ja. dat, dat was helemaal niet. Het, was, het ging allemaal heel relaxed en heel gemoedelijk. En, uh, nou, ik had allemaal acht, ze negen, ze acht, al tien jaar gehaald. Dus uh, op, op mijn diploma. Dus ik bedoel... En, en, dat is, de dat in is de goed. Ook, dat was, uh, ja, en ik, goed. kwam dat dan uh, mede door hem, die hoge cijfers? Nee, want ik vertelde al eerder, ik had andere uh, opleidingen achter de rug, onder andere in Mulo en Blanbaschool, oh ja. Boswaschool. Ja. Maar goed, het zijn hele hoge cijfers. Ja, maar ik kon het toch heel goed leren, tot ergens ja. van mijn vader, dat ik ja. per se met mijn handen wilde gaan werken. <laughs> ik moest voor hem het liefst naar het gymnasium of weet ik veel wat, dat hij allemaal voor ogen had. Ja, ja want hij mocht mochten vroeger nog niet leren, zei hij altijd. En uh, ja, ik kreeg wel de kans en uh, ja, ik vertikte. Uh, ik had geen zin in de academische uh, opleiding hmm. of wat dan ook van de universiteit. Ik wilde gewoon uh, de, uh, de bouw in. Want dit was op de avondschool, hè? Was dit? Dit was de avondschool, ja, ja. het laatste ja. ja. Wat voor type ja, leraar was het? Hij was dus niet zo streng, uh, maar verder? Helemaal niet streng. Nee hoor, dat waren gewoon, ja, Het was vrienden met me komen gaan, ik weet niet. Ja. Dat plikte gewoon. je ja, was er gaan over iedereen, uh, kon er goed opschieten. En, en heeft hij u ook geïnspireerd als, als het gaat om uh, het leren, bijvoorbeeld? Nou, nee, nee, dat kan ik niet zeggen, nee. Maar het leuke vonden we wel, hij ging bijvoorbeeld de uh, getallenbord schrijven. Nou, misschien van 20 uh, cijfers. En dat moest dan uh, gedeelte vanmiddag mij worden. En de wortel trekken en marswerven, weet ik wel allemaal. En dan hij wij heel gek te rekenen op papier. Maar hij had dat binnen een paar minuten het door het bord staan en dat het eindgetal... Ja, dat was verbazingwekkend. En ik had het nog met hem over. boven. Maar toen ik de laatste keer bij hem thuis was. Dat is gewoon een is ja, Net als Einstein. Ja. En, en, zoals die man uit zijn hoofd kon rekenen. Dat was gewoon formuleabel. Hij zal er wat trucjes voor gehad hebben. Ik bedoel, er zijn natuurlijk. Ja, even trucjes voor misschien. wil ik veel. Maar dat heb je nooit iemand kunnen verbeteren. Tot slot Aad. Uh, ja. Wat maakt uh, volgens jou een docent een goede docent? Nou, ik denk. Ja, dan moet ik heel algemeen praten. Ik, ik vermoed dat het is... als je dus je in kan leven... ook in de gedachtegangen van je leerlingen. Ja, ja. Dus, en, en, en, empathie is daar het goede woord ervoor, ja. geloof ik. Ja. ja. En, en ja, niet... Eh, ik heb ook eh, leraren vroeger meegemaakt, ook te lange lange school... dat je bijvoorbeeld eh, ja, een, een, een, een wissel van dat het bord naar je hoofd kreeg... of een krijtje, of een, een klap met een, een aanwijsstok. Of, eh, dus er waren zelfs een, een onderwijzeressie... dat eh, een, als je kind is, on, uh, iets, iets stout gedaan had of eh, iets wat niet mocht... dan moest je je hand ophalen en een klap en een ideaal. Dat gebeurde vroeger. En ik heb zoveel keer zo een pak van mijn kont gekregen... moest ik over de knie bij de hoofdonderwijzer. Wat, wat, wat ja, had u dat, gedaan? Dat, wat zei? Wat had u gedaan? Ik weet dik van man, dat ik helemaal zo'n onschuldig was. Gewoon katten kwaad, weet je wel, weet ik, nou, ik, en, en, vroeger, en hielp zo'n straf. Te doen. En hielp zo'n straf je... dan? Uh, werkte dat goed? Schrok je ervan? Nou, nee, niet echt. Nee. Ik kreeg thuis, thuis, thuis een slag. En als je dan thuis vertelt dat je straf gekregen had, dan kreeg ik thuis, je thuis ook nog een paar rommel. Dus je keek wel uit. Ja. Nou Aad, uh, dankjewel voor je mooie verhaal. Um, en ik wens je een goede nacht. Blijf luisteren, want zometeen... Ja, uh, maar leraar... ook een goede uitzending. Dankjewel Aad. Zometeen leraar van het jaar Jan Verwij. En hij gaat zijn mening geven over ja, wat een docent nou een goede docent maakt. Hij weet er alles van. Dat zometeen.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 take me away but the press let the story leak now when the radical preach come to get me released we're all on the current week, and i'm on my way i don't know where i'm going i'm on my way i'm taking my time but i don't know where go by the road, the queen of corona see me and julia down by the school uit zeventig. Paul Simon en me en Julio down by the schoolyard. Hij leert zijn leerlingen dat het woord eindexamen een beetje een dom woord is. Want je moet je hele leven lang doorleren. Al dus de jury van de Leraar van het jaar over Jan Verwij. Samen met twee anderen is hij Leraar van het jaar en hij geeft les op een middelbare school en de Universiteit van Tilburg. Goedenacht Jan. Ja, goedemorgen. Ja. U bent docent Humaniora, Trivium en Filosofie op die middelbare ja, dat school. In Tilburg. En zit Tilburg. al 34 jaar in het onderwijs. Dat is een hele tijd. Hoe word je nou een goede docent? Straks een stoomcursus zonder cliché-tips, hebben we afgesproken. Maar eerst gisteren, maandag dus, vond een door u georganiseerd onderwijssymposium plaats. Waar ging dat precies over? Ja, het onderwijssymposium ging over, uh, uh, over het, het vak filosofie, eigenlijk, het eindexamen vak uh, filosofie. Ik heb uh, docenten en leerlingen van een vijftiental verschillende scholen... Uh, hier in Brabant, nou eigenlijk tot en met Nijmegen ook nog trouwens, naar Tilburg gehaald. En uh, daar hebben we de leerlingen een beetje klaargestoomd uh, op het eindexamen. En hebben ze uh, ja, laten nadenken over het onderwerp waar het eindexamen over gaat, eindexamen filosofie dit jaar, namelijk de vrije wil. Mm -hmm. Daar hebben we met z'n allen van 1 tot 8 uh, aan gewerkt. En is dit nou iets waarvan u zegt, ja, dat uh, moet je als docent organiseren, dit soort dingen... want dat maak je een goede docent? Ja, of dat nou iets is, dat, uh, dat weet ik niet. Je kan het op allerlei verschillende manieren doen natuurlijk. Maar het uh, een klein beetje een probleem van een uh, docent filosofie is... dat hij uh, meestal maar een kleine aanstelling heeft aan een uh, school. En dat betekent dus dat hij weinig tot geen uh, vakcollega's uh, ja. heeft... Dat betekent dat als je op een middelbare school zit dan, en je hebt het vak wiskunde, ja, dan heb je waarschijnlijk wel van meneer A in het eerste jaar en van ja. meneer B in het tweede jaar. En, maar als je filosofie op school hebt, dan heb je eigenlijk alleen maar altijd van dezelfde docent filosofie. En het is zo aardig, dat is natuurlijk inherent aan het vak filosofie, dat je dat vanaf verschillende uh, perspectieven kunt bekijken. Hmm. En inspirerend ja. dan ook, kan ik me voorstellen, om elkaar weer eens te ontmoeten. Ja, precies om elkaar te ontmoeten, maar ook eens bij elkaar te kijken hoe het, hoe het er allemaal toe gaat, en dat je leerlingen ook eens de kans krijgen om van een ander uh, een uitleg te krijgen. Want er zijn sommige dingen waarvan ik denk, nou, uh, volgens mij kan ik het heel goed uitleggen, ja. en er zijn sommige dingen waarvan ik denk, nou, uh, iemand anders die kan dat, uh, ja, die, die kan dat veel beter uitleggen. Dus. Hoe vonden de leerlingen het? Ja, vermoeiend. Ze kijken van tevoren altijd een beetje tegenop. Dan denken ze, potvadori van één tot acht bezig zijn met, met één en hetzelfde vak. En bovendien, je hebt er allemaal docenten die daar vol enthousiasme tegenaan gaan. Dus het is een, een dag lang op de toppen van je tenen lopen. Maar uiteindelijk gaan ze allemaal weg en zeggen ze, nou, uh, wij hebben, we hebben veel geleerd. En na het eindexamen krijg ik altijd het mooiste compliment. En dan zeggen ze, nou, meneer, dat heeft me wel een, een, een heel punt gescheeld, want... Die vraag die is zo wat letterlijk door die meneer uh, toen en toen besproken. En dat, dat hebben jullie goed voorzien, want dat is precies in het examen gekomen. En... Misschien is dat wel een beetje de reden dat leerlingen dat examen eigenlijk altijd zo goed maken. Ja, en er, waren, er waren lezingen, colleges, ze kregen lessen. Um, wat is nou een element waarvan u zegt in die lessen, die colleges, ja, dat maakt het nou een interessant college voor die leerlingen. En daarom gaan ze met een goed gevoel terug naar huis. Nou, wat ze wat in ieder geval, kijk, dat is wat dat betreft zo'n zo common sense gedachte dat we allemaal een, een vrije wil hebben. Hè? Als, je, als je daar een, een twee jaar van tevoren mee begint en je vraagt aan leerlingen of ze een vrije wil hebben, dan zeggen ze allemaal: Ja, natuurlijk heb ik een vrije wil, want kijk, ik wil nu mijn arm opsteken en dan steek ik mijn arm op. En vervolgens gaan we dat toch een beetje nuanceren en vraag ik uh, aan ze om zichzelf wat te determineren te bepalen in een 25 uh, eisen. Bijvoorbeeld ik ben jong of ik ben meisje, uh, ik ben blank of ik ben niet zwart of ik ben zwart of ik ben uh, blond of ik ben niet blond ik ben gezond of niet gezond. Of ik ben intelligent of ben ik ben niet intelligent of noem je naam, je geboortedatum, je plaats in een gezin. Nou noem allemaal maar op tot en met je schoenmaat toe en vervolgens vraag ik dan aan leerlingen. En wat heb je daar nou zelf van gekozen? En dan zitten ze allemaal een beetje zo te kijken van... ja, alles wat ik nu op heb genoemd, daar is geen vrije wil bij, eh, bij gekomen. En wat ik dan vervolgens ook nog vertel... ik ben natuurlijk een stuk ouder dan de leerlingen... dat ik eigenlijk helemaal niet dat vrije wil getrouwd ben. Dan, dan, dan, dan lachen ze eigenlijk allemaal een beetje. Maar dan zeg ik, nou, het is nog veel romantischer eigenlijk... dan jullie nu denken, want eh, ik werd gewoon verliefd op een meisje. Ik werd verliefd. En daarmee ben je en ik gaan, uh, gaan gaan gaan, samenwonen, gaan, gaan, uh, gaan trouwen. En langzamerhand proberen we zo, er is natuurlijk veel ge, veel meer genuanceerd over te zeggen, maar langzamerhand proberen we zo toch leerlingen wat genuanceerd te laten nadenken over wat, wat je vrije wil nou eigenlijk ja. is. En ja. dat je nou ja je hoeft Dus, met, dus te... Ik begrijp met met allemaal concrete voorbeelden, ook persoonlijke voorbeelden dus. Ja, ik denk dat, uh, dat, dat en met name het vak filosofie wel het vak is dat heel erg dichtbij je moet komen. Ja. Wat dat betreft natuurlijk een, een oud gezegde van, uh, ja, kennis die niet maakt dat je wordt wat je kent. Dat is niet echt de zinvolle kennis. He, dat, uh, je, je, je hebt nuttige kennis als je telefoonnummer of zo, maar dat is nog niet echt zinnige kennis, uh, om anders wat te noemen. Dus ik probeer het onderwijs altijd wel heel erg dicht bij de leerling te houden. Ja. Het abstracte ervan afhalen. Dus. Ja, abstracte vanaf. Ja, we zijn eigenlijk al een beetje begonnen. Hè? Een stoomcursus, hoe word ik een goede docent? Voor iedereen die in het onderwijs zit en luistert. Maar ook voor alle andere luisteraars die misschien iemand kennen. Die iemand, onderwijs, die, uh, iemand kennen die, die in het onderwijs zit. Misschien een eigen leraar of lerares. Uh, eerst nog heel eventjes, wat vindt u van het gemiddelde niveau op dit moment in Nederland? Van de mensen voor de klas? Ja, ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat het gemiddelde niveau van de docent op het ogenblik in Nederland veel hoger is dan wat, ik, dan wat, er, wat er vroeger was. Ik geloof ja. dat leerlingen nu veel beter les krijgen dan. Nou, ik ben nu 59. Ik heb tot mijn. Uh, wat is het geweest tot mijn 17e, 18e zelf op een middelbare school gezeten? Ik ben ervan overtuigd dat het niveau veel hoger is. Dat kan ook niet anders. Want als je nu voor de klas moet gaan staan, dan, uh, dan krijg je, dan krijg je een, een jaar lang vakdidactiek op een, op een uh, universiteit. Dan word je een jaar lang voorbereid. Ik herinner me nog dat toen ik docent werd, ik geloof dat ik zes keer een vakdidactiek is voor mijn neus gehad. Hmm. En dat ik negen keer een les had, ge, had gekregen. En ik begon 34 jaar geleden en ik mocht meteen 29 uur voor de klas uh, gaan staan. Ik herinner het me nog eens de dag van gisteren met... 3F die ik op vrijdagmiddag het zevende uur had. en, uh, en, en maandagochtend het eerste uur. Dat... Nou, ik heb daarna wel eens gekschierend gezegd. Uren nadat ik daar had lesgegeven. daalden de natte proppen nog van het plafond. <laughs> nou, dat komt op het ogenblik niet, uh, niet meer voor. Maar, maar we gaan goed voorbereid voor de klas. Maar er zijn nog wel heel wat onbevoegde docenten, toch? Voor de klas, ja, niet? Dat is het grote probleem, dat klopt. Ja. Dat is het grote probleem. Er is zo weinig animo om docent te worden, nou is dat wel een beetje. En dan kan je dat wel in zijn algemeenheid. Dan kan je dat in zijn algemeenheid niet zo stellen hoor. Maar met name voor een vak als Duits of natuurkunde of klassieke talen. Ja, is er niemand meer te vinden. En dat wordt echt een heel. Uh, dat, ja, dat, dat, wordt, dat, dat leidt tot een ramp in Nederland. Ik meen het serieus. Een ramp, dat leidt tot zegt u. een ramp. Waarom? Ja, dat vak dat is niet meer aantrekkelijk op de een of andere manier. En, uh, wat, wat bedoelt u met dat vak? Het vak van docent is ja. niet meer aantrekkelijk. Het is niet cool om docent te willen worden. Uh, docenten zijn niet trots op hun vak. Ja. Uh, Vraagt de gemiddelde leerling, uh, wil je niet zelf het onderwijs ingaan? En ze kijken, ja, alsof je, niet, uh, of je een, een, een, een impertinente vraag hebt gesteld. Waarom, weet ik niet. Maar de beroepstrots, ook van de mensen zelf die lesgeven, is niet zo hoog eigenlijk. Dus het is niet alleen zo dat er weinig animo is, zegt u. Maar het is ook zo dat de mensen die voor de klas staan, uh, nu uh, ook eigenlijk niet zo enthousiast zijn over hun vak. Nee. In zijn algemeenheid. Dat, dat klopt. Nee, dat klopt. Als ik. Uh, uh, ja, ik kan er wel voorbeelden van geven. Ik ben, uh, vorig jaar ben ik gepromoveerd en het, uh, in de filosofie. En uh, nogal wat collega's tegen mij die zeiden van... nou, dan uh, ben je zeker wel snel weg uit het uh, middelbaar onderwijs. Hm. Ik dacht, snel weg uit het middelbaar onderwijs. Ik vind het het mooiste vak wat er is. Waarom zou je in God dan weggaan? Maar dat zouden zij misschien doen? Dat zouden zij zeker doen, ja. Hm. Dus maar voor... over het algemeen zegt u... Uh, het niveau is in elk geval stukken beter dan vroeger? Hm. U hebt al oh, Ja, wat... ik ben... Het is wel een beetje een jaren, dan nou, nou kom je meteen op een stokpaardje van mij. Ik zeg altijd, het, het, van, het, van, het van het woord school is het begrip schools afgeleid. En dat schools, dat staat voor ja saai en eentonig en kleinerend en repeterend. En dat soort termen allemaal. Maar lopen ze door een middelbare school en kijk eens... Kijk eens hoeveel dat er gebeurt. En dan heb ik het niet alleen over de leuke excursies en over de, over de, de buitenlandse reizen. Maar kijk eens hoeveel er gebeurt op school. En kijk eens hoe enthousiast leerlingen toch eigenlijk naar school, uh, uh, uh, over school denken. Er is wat dat betreft een, een, een, uh, iedere vier jaar een internationaal rapport. Waarin mm -hmm. aan leerlingen gevraagd wordt... En dan weet ik wel dat je daar alles op kunt aanmerken op dat soort rapporten. Maar gevraagd wordt geef eens een cijfer aan je onderwijs. Wat vind je dan? Wat voor vertrouwen heb je nou in het onderwijs? En dan komt de Nederlandse jeugd in heel Europa eigenlijk altijd als beste uit de bus. Hm. Leerlingen vinden, dat ze zelf, vinden zelf dat ze goed onderwijs krijgen. Dat ze, dat ze gezien worden op school. Dat ze aandacht hebben voor elkaar. Dat ze vertrouwen hebben in de objectiviteit van hun docent. Echt, school scoort bij leerlingen hoog. Maar ja, dat is niet cool om dat te zeggen. U hebt al, en... u hebt al een aantal tips gegeven. Uh, uh, zoals uh, met passie voor de klas staan, even in mijn eigen woorden. En uh, gebruik persoonlijke uh, voorbeelden om iets te illustreren en uh, levend te maken. Uh, we gaan verder met die stoomcursus. Hoe word ik een goede docent? Uh, geen cliché-tips. Nou, tot nu toe zijn die er ook niet geweest. Uh, wat hebt u bedacht? Ja, wat heb ik bedacht? Ik moest net. Ik zat. Uh... Uh, ...voor dit gesprek natuurlijk al even naar de radio te luisteren... ...en dan hoorde ik de agenees Aad... Mm -hmm. ...en die zei, uh, uh, die gaf als antwoord op de vraag... ...wat maakt nou een goede docent... ...en die zei eigenlijk precies datgene... Empathie. Wat, ja, precies, wat steeds meer naar voren komt. Het Parool heeft laatst een mooi onderzoek gedaan... ...en heeft gekeken om wat voor redenen... ...ouders kiezen voor deze of die school... En terwijl scholen eigenlijk allemaal bezig zijn met het hoe... Hè, maken we er een gymnasium van of maken we er een technasium van... of gaan we ons bezighouden met tweetalig onderwijs... of met Cambridge Engels of met vraaggestuurd of probleemgestuurd... of kindgestuurd onderwijs of wat voor zaken dan ook allemaal... van volstrekt ondergeschikt belang. Ouders kiezen eigenlijk maar voor één ding. En op het moment dat je dat hoort dan denk je... ja, dat is eigenlijk zo logisch als wat, namelijk... Hier, daar hebben ze hart voor mijn kind. Mm. Op deze school, mm -hmm. daar hebben ze oog voor mijn zoon of voor mijn dochter. Hier wordt hij gezien. Dat is belangrijk. En daarom zeg ik ook altijd van... In het onderwijs is... Of nergens anders dan in het onderwijs... Is de kwaliteit van het product zo afhankelijk van de consument. Mm -hmm. Kijk, of, uh, of, of, of jij of ik direct naar de Albert Heijn gaan en daar een pak suiker uh, kopen... Dat, is, ja, dat doet niks af aan de kwaliteit van dat pak suiker. Maar of jij of ik of die meneer waar Aad het net over had of een ander lesgeeft... Daar gaat het wel om. Je moet een relatie opbouwen met je leerlingen. Ik heb het overigens niet op over een vriendschappelijke relatie. hoor. Ik mm -hmm. probeer helemaal nooit uh, vrienden te zijn met mijn leerlingen. Ik ben hun leraar. Dat vind ik iets anders. Ik vind het in de, in, in, de, in de professionaliteit eigenlijk nog iets meer. Maar probeer een relatie op te bouwen met je leerlingen. En als je dat niet lukt... Ja, dan, dan, dan, dan, dat is de belangrijkste voorwaarde eigenlijk. Als en en, en ja. hart, hart, voor het kind dus, oog voor het kind, is dat iets wat je kunt ontwikkelen of heb je dat of heb je dat niet? Nou, ik denk dat je dat wel kunt, uh, kunt ontwikkelen hoor. Dat je en, en, en hoe ontwikkel je dat? En ik denk dat, dat de tweede tip is. Ja. Dat je nou om een beetje een beetje algemeen gesteld, dat je eigenlijk nooit een goede docent uh, bent, maar altijd een goede docent wordt. Je, moet bedoelt, je bent voor... altijd in ontwikkeling? Ja, je bent altijd in ontwikkeling, maar je moet oog hebben voor, uh, voor, wat er allemaal, voor wat er allemaal gebeurt. En hoe zou je dat nou het beste kunnen doen? Want binnenkort dan hebben we een, een belangrijke internationale conferentie. Dat is aanstaande woensdag en aanstaande ja. donderdag. En dat gaat voornamelijk over peer review. Dat gaat erover dat je van elkaar moet leren. Elkaar beoordeeld. Wij... Ja, dat doen wij veel te weinig. Hè. Docenten die doen de deur, trekken de deur achter zich dicht. En die denken dan dat ze volledig autonoom aan het werk zijn. Maar eigenlijk heeft dat niets met autonomie te maken. Met alleen maar met, met, met, met, met, ja, hoe zal ik het noemen, met solisme. Maar uh, even terug, ik, hoe ontwikkel je dat dan? De hart voor het kind hebben? Ik denk dat je zelf moet blijven studeren. Ik denk dat je zelf je, je, je bewust moet blijven van het feit... dat er leerlingen zijn die nou eenmaal wat weinig... Uh, uh, interesse in je vak hebben, die misschien ook wel weinig aanleg voor je vak hebben. Kijk, wij zijn allemaal een vak gaan studeren waarin we goed waren. Je gaat geen wiskunde studeren als je slaagt met een vier voor wiskunde. Dat, dat vak mm -hmm. wiskunde, dat voor je goed, daar had je aanleg voor en dat ging je studeren. En na verloop van tijd, nou in ieder geval in mijn geval, na 34 jaar dingen uitleggen, dan denk ik soms wel eens, of hoorde ik mezelf wel eens een keer zeggen, ah joh, waarom snap je dat? Dan heb ik nou al twee keer uitgelegd. Terwijl als je zelf weer studeert en weer voor nieuwe problemen komt... dat je merkt hoe prettig het is dat er van werkvormen gewisseld wordt. Dat er voortdurend van werkvormen gewisseld wordt zelfs. Dat je voorbeelden krijgt, dat je persoonlijke voorbeelden krijgt. En dat je jezelf bewust wordt van het feit... ik snap het na twee keer uitleg nog niet. Ik snap het na drie keer uitleg nog niet. En soms na vier keer uitleg nog niet. En dat je die jongen of dat meisje dat achter in de klas zit... en je met glazig zit aan te kijken... En na acht keer pas zegt, oh, maar had dat dan meteen gezegd, Nou, dat je het al zeven keer gezegd hebt, dat je die weer beter gaat begrijpen. Dus het heeft ook wel alles te maken met empathie, inleven in de leerling. Zeker, dus blijf. Zelf ook studeren en dat bedoel ik niet een of andere, uh, een of andere bijscholing. Want dat is toch heel vaak, ja, dat is een beetje flauw dat ik het zeg, maar dat is toch heel vaak een beetje geestelijke kougom. En het is ook niet de, de, de, de handleiding van je mobiel lezen. Nee, maar probeer we eens iets te doen waar je zelf niet goed in was. En probeer dat eens onder, onder de knie te krijgen. Zijn er onderwijsorganisaties of collega's die, die u haten? U bent heel stellig, hè? Ik, waar ben ik heel stellig in, sorry? Nou ja, bijvoorbeeld over dat bijscholen. Ja, ja, ja, maar daar is de onderwijscoöperatie inmiddels ook heel erg stellig in. Hoor. En die zegt ook dat er een leraar gisteren moet komen. Kijk, als je, als je tandarts bent... dan heb je de verplichting om een paar keer per jaar zelf in de stoel te gaan liggen. En als je een, een, een advocaat bent, dan... Nou, we weten het van dat je, je, je, je moet je punten halen. En als je huisarts bent, je moet je punten halen. En het vreemde is, wij krijgen als docent ook de opdracht om ons vak bij te houden... Maar hij wordt ons vriendelijk gevraagd. En de meesten die doen dat eigenlijk ook allemaal wel. Maar laat ons dat nou eens gewoon wat een beetje structureren. En dan bedoel ik niet dat er weer meer regels moeten komen van bovenaf. Maar laat ons nou gewoon onze begroepseer eens wat opkrikken. Mm -hmm. En laat ons zelf nou eens met, eh, met een register aangeven van... dat is mijn vak en zo hou ik me bezig en zo probeer ik up-to-date te blijven. En zo probeer ik voortdurend aan mezelf te werken, omdat ik een betere docent word. Morgen staat u dan ook weer voor de klas? Ja, ik sta morgenochtend weer voor de klas. Ja. Dus dat over een uh, kleine vijf uur gaat de wekker weer. <lacht> en dan, uh, e, e, <lacht> ik, ik sta ja, morgenochtend respect. Weer voor de klas. Wat voor les wordt dat? Ik ga morgenochtend... een, uh, een uh, Ik begin de eerste uur met Facu Maniora. Oké, okay. uh, laten we dan ik... daar eens naar kijken. Hoe pakt u dat dan aan? Waar gaat het morgen over en hoe probeert u ervoor te zorgen morgen dat de leerlingen het interessant vinden, leuk vinden? Nou, dan moet ik even iets nadenken. Wat ga ik morgen met de eerste klas doen? de eerste klas ga ik uh, Humaniora geven en uh, morgenochtend het vak Humaniora, dat is een vak dat ik zelf uh, ontwikkeld heb. Dat is in de eerste klas een vak waarin ik wat, ja, in één gymnasium waarin ik wat Latijn geef, waarin ik wat Grieks geef, wat Mita. Literatuur, wat filosofie en dat soort zaken. Morgenochtend ga ik het verhaal van koning Midas vertellen. Nou, weet ik het weer. Ga ik het verhaal van koning Midas vertellen? En ga ik vertellen dat koning Midas. Een wens mocht doen. En die wens die was. Uh, uh, dat alles wat hij zou aanraken. dat dat goud wordt. Nou, kent het verhaal. uiteindelijk dan. Uh, is hij hartstikke blij. en hij pakt een stoel. en die wordt goud. en hij pakt een tafel. en die wordt goud. en hij is hartstikke blij. maar uiteindelijk pakt hij natuurlijk ook. omdat hij honger heeft. En, uh, een stuk brood. en hij wordt goud. en hij pakt zijn dochter vast. en die wordt goud. en hij pakt wat te drinken. en hij wordt goud. en vervolgens. Uh, gaan we ons bezighouden met de vraag. wat je daar nou uit kunt leren. en dat is dan. En daar komen altijd wel wat slimme leerlingen die zeggen... ja, maar als er veel van goud is, dan is de waarde van het goud minder. Ja, dat is wel een les. En dan komt er een volgende en die zegt dan... tenminste, dat hoop ik allemaal. en Dan ga ik een beetje, dan hoop ik dat ze zeggen van ja, maar als er veel van... Uh, kijk, als je het onderste uit de kant wil, dan krijg je de deksel op je neus. Nou, sommigen kennen die uitdrukking dan niet, dus die moeten we dan even uitleggen. Maar de ware betekenis is natuurlijk dat als alles van goud is... dat er niets van goud is, dat als er geen diversiteit is dat dan alles hetzelfde is ja. en dat er dan geen goud is. En nou probeer ik leerlingen te laten nadenken en zeg ik van... als er geen enkel meisje zou zijn, dan zou er ook geen jongen zijn. En niet omdat die dan niet geboren zouden zijn, maar... Ja, en het, het goede bestaat niet zonder, zonder het, het kwaad. Kant. Nou, ik probeer leerlingen, ja. eh, kortom, morgen om half negen al... Uh, uh, heel erg scherp te zetten met die gedachten. Zodat de hersenen nou ook volop toeren deze gaan, uh, gaan draaien. Wat zegt u? En zo de hersenen weer op volle toeren gaan draaien. Ja, ja, morgenochtend dan probeer ik alweer. En dan zeg ik wat je bij gymnastiek doet. Dat je ja. je, je, je, je lichaamsspieren gaat trainen. En dat je een ja. beetje spierpijn krijgt. Dat probeer ik dan ook te doen bij mij. Dat je misschien wel een beetje hoofdpijn krijgt. zeg ik dan wel wat geks en bij. Ja. Uh, maar ik, ik hoor tussen alle uh, regels door. Um, zin hebben en zin houden in uh, het lesgeven. Dat is misschien wel de voornaamste tip. Of niet? Ja, je moet... Passie houden voor datgene wat je, wat je doet. En, hmm. uh, en ja, nou wat ik zeg, ik doe het al 34 jaar. Ik denk ook niet dat ik veel anders uh, zou kunnen. Dus wat dat betreft is het makkelijk praten. maar, uh, maar ik, Wat vindt ik, u nou het mooiste aan dit vak dan? Ik vind het mooiste aan het vak dat ik me omga met leerlingen. Uh, ja, er zijn leerlingen tussen de 12 en de 18. Ik denk... Maar misschien spreek ik wel voor mezelf. Maar goed, dat is in ieder geval voor mij een belangrijke motivatie. Dat het de mooiste periode uit je leven is. Je wordt. De wereld wordt opeens zoveel groter voor je. En dat is de periode waarvoor je het, het eerst merkt dat er dat er diversiteit is. Het eerst dat je dat je verliefd wordt. Het eerst dat je naar het buitenland toe gaat. Kijk, als je aan mij vraagt, ik ben inmiddels 59, als je aan mij vraagt, wat deed je op je 32ste. Oh, dan moet ik even goed nadenken. En wat deed je op je 38ste of je 44ste? Ik moet goed nadenken. Maar ik weet nog zo goed wat er gebeurde tussen mijn 12e en mijn 18e. En uh, ik, vind dat, ja, ik vind dat een heerlijke periode om, uh, om, in, in, in het leven. Dus ik vind het fantastisch om met die leeftijdsgroep te werken. En wat staat dan het bijzondere aan? Ja, het bijzondere is dat je, dat je op dat moment iemand, iemand wordt, dat je, dat, je, dat je jezelf leert kennen, dat je ja. opeens tot, ja. tot ontplooiing komt. Dat je Echt een identiteit ontwikkelt. Dat je identiteit ja. ontwikkelt, ja. ja. En, uh, nou, daar draag ik uh, graag mijn steentje aan bij. Ik, ik, ik vind het mooiste vak wat er is. Ja. Tot, tot slot nog heel eventjes. U zei het al, woensdag en donderdag is er een grote internationale onderwijsstop in Nederland. Uh, met ook minister Bussenmaker van Onderwijs. U gaat er naartoe, neem ik aan. Uh, gaat u er naartoe met een missie? Nou, ik ga er naartoe met een missie. Ik ga in ieder geval proberen te, om, ja, ja, in ieder geval te achterhalen... van hoe probeert men in het buitenland... Uh, het onderwijs aantrekkelijker te maken. Voor onderwijsgevende... Uh, ik ga natuurlijk ook kijken hoe er in het, onderwij hoe er in het buitenland onderwijs gegeven wordt. Beslot rekening, de, de doelstelling van de minister is om bij de top 5 in de pisa ranglijst te komen. Waar staan we nu? Hoe, hoe, hoe doen we nu? Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik geloof dat we nu ergens 12. zijn. Ik dacht op 10, toch? Ik dacht op 10. Maar goed, dat, dat, dat is dus heel erg goed. Maar de minister zegt, ja, waarom zouden we blij zijn met goed? We moeten naar Steen, goed. En dan moet je kijken naar Finland, denk ik? Ja, dan moet je bijvoorbeeld kijken naar Finland. Daar wordt, uh, dat is natuurlijk het grote voorbeeld uh, op, op het ogenblik. Hm. Maar ja, daar wordt wel heel anders lesgegeven. Daar wordt lesgegeven in kleine groepen. Iedereen die daar voor de klas staat, heeft een academische opleiding. Maar dan ook iedereen. Uh, daar, wordt, daar wordt echt... Ja, daar worden de beste uit de maatschappij gerecruiteerd om voor het onderwijs te komen uh, staan. Nou, wat kunnen we daar nou eigenlijk van, uh, van leren? Zit het er nou in dat we, uh, dat we mensen meer kunnen enthousiasmeren? Of zit het er misschien wel in dat we mensen uh, uh, minder afrekenen? Dat zou ook kunnen natuurlijk. Of zit het er nou in dat we, en ik volgens mij... Het gaat daar een groot gedeelte ook over wat ik het net al over had, eigenlijk. Dat we wat meer bij elkaar moeten gaan kijken. Dat we wat meer van elkaar moeten leren. Yeah. Want geloof, me, docenten hebben een, een, een vak dat over het algemeen nogal. Nou ja, ik zei net, het is niet zo heel erg autonoom, maar het is vaak solistisch. Hè? Je trekt de duur achter, je dicht. En je bent koning in je eigen Koninkrijk. Tenminste, zo, zo, uh, ja, ja, zo, zo voelt het. Maar ga kijken, hoe kun je het onderwijs verbeteren? En dat ga ik weer terug op school vertellen. Mooi, ik wens u daar heel veel succes bij. Woensdag en donderdag, dus bij die uh, grote onderwijsstop. En uh, succes ook. Uh, veel plezier morgenochtend. Heel erg bedankt. Met uw maniora, middelbare ja. school weer. En uh, nou ja, ik hoop dat u ze een ook kan leren. Jan Verwij, leraar van het jaar 2012, hartelijk dank. Ja. Supertramp. Timo, goeienacht. Ja, wacht maar. Heb jij Timo. goede herinneringen aan jouw schooltijd? Ja, nou, uh, half om half. Dus uh, half om half. zeg maar, tot mijn pubertijd, totdat ik zeg maar een injectie van testosteron kreeg, uh, presteerde ik gewoon zeer goed. Ja. En daarna, uh, zeg maar, toen ik testosteron kreeg, wat bij jongens dan bij de pubertijd gebeurt en bij meisjes volgens mij uh, vanaf de overgang pas, uh, toen uh, werd ik heel erg gevoelig voor vrolijkheid en uh, verdrietigheid. Dus vrolijke leraren... In de die, klas? Ja, vrolijke leraren die gewoon vrolijk binnenkwamen en ook vrolijk bleven... die kregen me rustig en daardoor kon ik goed blijven leren. Maar zaggerijnige leraren, daar werd ik zelfs agressief van. Wat gebeurde er dan met je? Ja, ik weet niet. Het lijkt alsof zeg maar, je, hebt, je, hebt, je hebt verdrietig, je hebt rustig en je hebt blij. Ja. En het lijkt alsof die testosteron, alsof die zeg maar, alle niveaus e eentje terugschakelt. Dus dat je in plaats van blij dat je rustig wordt. En in plaats van rustig dat je verdrietig wordt. En in plaats Ja, van... oh, dat was Timo. Nou, gaan we even, gaan we even terugbellen. Uh, of, hij belt zelf vast nog wel eventjes. Ik heb nog een mailtje uh, van uh, Jeroen de Jong. Hij zegt... Uh, Goedenacht, ik heb op de middelbare school een docent gehad, de heer Kuiper. Deze man begon zijn schooljaar met een soort van toespraak... die op iedereen indruk maakte. Het was van een van de oudere docenten op school. Maar deze man had discipline en orde in de klas. In zijn lessen durfde ook uh, de grootste rebel geen woord te zeggen. En er was ook niemand die het aandurfde om zijn of haar huiswerk niet te maken... De heer Kuiper gaf zijn lessen altijd volgens een vaste structuur. Gaf wiskunde, natuurkunde, scheikunde. Maar iedereen scoorde goede resultaten bij hem. Als ik naar mezelf kijk, was het verschil ergens tussen de één en twee punten op het rapport. En dat is precies het verschil dat je verder helpt op die leeftijd. Of je wel of niet verder kan studeren. Ik kan niet anders zeggen dat ik nog regelmatig terugdenk aan de heer Kuiper... en hoe dankbaar ik ben voor zijn lessen. Deze man die schuwde niet om een leerling hardhandig in het, lo het lokaal uit te gooien... Maar het was nooit zonder reden, dus ik vond het zeer onterecht... dat de ouders dan weer een klacht te tegen deze heer Kuiper indienden. Er heeft erin geresulteerd dat kort nadat ik de school had verlaten... met zeer goede resultaten, de heer Kuiper met pre is gegaan. Omdat de schoolleiding hem geen rugdekking gaf... als hij weer eens iemand had bestraft. En iemand bijvoorbeeld vier dagen tot half zes op school had laten nablijven. Ik ben niet voor lichamelijk geweld, laat het duidelijk zijn... maar de cultuur van nu is het tegenovergestelde... Begin eens dat we een docent met de achternaam aanspreken. Plus meneer of mevrouw. Dat klinkt al heel anders dan Piet of Klaas of Jannie of Marie, toch? Maar regels moeten er meer komen, zegt Jeroen. Ik zie het aan mijn eigen kinderen nu. Alles is veel te vrijblijvend. en We moeten terug naar een duidelijk systeem... dat wij ruim 25 jaar geleden hebben opgedoekt met duidelijke richtingen. LTS, MAVO, HAVO enzovoort. Het pleidooi van Jeroen en volgens mij... Is daar weer Timo, goedenacht. Ja, ik werd ineens verbroken. Wat gebeurde er? Dat was ik niet, hoor. Nee, ik ook niet. <laughs> maar je vertelde dus, we hebben nu de mail gehad van Jeroen... met een mooi pleidooi. Hij zegt, dat moet allemaal wat strenger worden. Daar heb ik veel aan gehad. Uh... Ja, ik heb het idee dat jongens... En jij zegt juist... Ik, zeg, ik heb het idee dat jongens hun gunfactor verliezen. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb ook kinderen begeleid. En op een gegeven moment zie je bij jongens die worden van kind... waar je eigenlijk gewoon uh, vrijelijk mee omgaat, zeg maar... worden ze ineens man... En dan ja, op een gegeven moment dan moeten ze echt verdienen zeg maar, wat ze krijgen. Terwijl meisjes, die blijven gewoon een soort van kind. Hmm. Snap je wat ik bedoel? Een beetje. Word jij vrolijk van vrolijke mensen? Uh, soms wel. Soms kan ik me juist heel erg naar irriteren. Maar het oh, ja. verschilt een beetje. En, en dan heb je ook nog leraren die zeg maar, vrolijkheid teruggeven als vrolijkheid... en blijheid teruggeven of, of, of verdriet teruggeven als verdriet... Maar je hebt ook leraren die blijven gaan altijd vrolijk... en je hebt leraren die blijven altijd rustig. Ja, Maar jij zegt dus, vrolijkheid zorgt bij jongens... is jouw ervaring voor, voor positief rust. resultaat, rust. Voor rust, ja. En bij meisjes is het juist andersom. En daar moeten... En, dan worden ze er vrolijk van en dan gaan ze spelen. Ja, dus daar moeten rust, leraren meer rekening mee houden. En rust zorgt voor jong, bij jongens voor verdriet en bij meisjes voor rust. En verdriet zorgt bij jongens voor boosheid en bij meisjes voor verdriet. Timo, dankjewel. We zijn zo meteen terug. Met een nieuw uur, dit is de nacht. Tot zo.